Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Pien Buis. en dit is het nieuws van NOS op 3... Een enorme blunder bij de UEFA. Daar wordt op dit moment opnieuw gelood voor de Champions League. Om twaalf uur gebeurde dat ook, maar toen ging het allemaal niet volgens de regels. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Een van die regels is dat twee ploegen die in de groepsfase tegen elkaar hebben gespeeld... in de achtste finale niet opnieuw tegen elkaar kunnen spelen. Daar ging het fout, want op een gegeven moment in die loting... werden Villarreal en Manchester United aan elkaar gekoppeld. Maar dat kan helemaal niet, want die twee... Die speelde in de groepsfase al tegen elkaar en toen ontstond de verwarring. Ajax hoorde begin van de middag dat ze tegen Inter uit Milaan moesten, maar nu wordt dat misschien dus toch een andere ploeg. De campagne om iedereen een boosterprik tegen corona te geven wordt versneld, zegt demissionair minister De Jonge. Dat is nodig omdat twee prikken onvoldoende werken tegen de nieuwe omicron variant. In Engeland werd vandaag al besloten om iedereen boven de 18 daarom nog deze maand een booster te geven. Hoe de prikkampagne in Nederland versneld moet worden is nog niet duidelijk. Daar komt waarschijnlijk morgen meer info over. Het tijdschrift Time Magazine heeft de persoon van het jaar bekendgemaakt. No one embodies the themes of this year more than 2021 time person of the year. Elon Musk. De rijkste man ter wereld. Elon Musk is volgens Time dus ook de meest invloedrijke van het afgelopen jaar. De oprichter van Tesla organiseerde afgelopen jaar de eerste toeristische vlucht naar de ruimte. Vorig jaar werden Joe Biden en Kamala Harris persoon van het jaar omdat ze toen president en vicepresident van Amerika werden.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 Het verkeer staat in de file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je een kleine 10 minuten extra reistijd. En in de A22 van Velsen naar Beverwijk is de Velzer-tunnel dicht vanwege werkzaamheden aan de verlichting. Dat kan elk moment weer zijn opgelost en wordt de tunnel weer vrijgegeven. Omrijden kan nog via de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik denk dat die 5000 uh, Nederlanders daar in uh, Abu Dhabi wel uh, de tijd van hun leven op dit moment hebben. En niet alleen die 5000 Nederlanders hoor, want wij in de studio uiteraard ook. Wat uh, we verklappen, het gewoon, uh, Jan. Krijgt... Ja, we ontkomen er niet aan. Okay. Zo'n geweldige prestatie. U krijgt om uh, kwart over vier een uh, uitgebreide terugblik op de kwalificatie door onze collega Willem van Dentsen... die voor ons altijd het verslag doet op het circuit. En natuurlijk ook een uitgebreide vooruitblik op de race van morgen. Maar laten we zeggen... de, de, de, ja, de, de spanning was natuurlijk wel te snijden in Q3... maar in ieder geval we kunnen we verklappen dat Verstappen op Pool staat. Yes, yes, ja, ja. yes! Hij heeft het geflikt met 1.22.109... en met 0.371 daarachter Hamilton. Wat een mega afstand trouwens. ja. Nou, ongelooflijk. Terwijl de Q3's er allemaal op rood stonden natuurlijk, om zijn snelste ronde te rijden. Maar uh, ja, je, weet, je weet gewoon niet wat, wat, wat Hamilton morgen weer uit de, uit de hoed tovert, uh, of je weer een knopje kan vinden. Maar goed, vooralsnog voor een geweldige prestatie van uh, Max Verstappen op een uh, pole position vanmorgen. En uh, daarnaast hem dan Hamilton, en op drie Norris, en op vier Perez. die heeft ook uh, keurig uh, meegedaan. En op de zesde plek was Bottas. Dus wat dat betreft kan, kunnen ze voor, voor het constructeurskampioenschap... natuurlijk ook nog wel wat betekenen. Want Mercedes heeft, heeft nog maar 17 punten nodig... om het constructeurskampioenschap binnen te halen. Maar als Perez nou ook nou op drie of vier eindigt... dan weet ik het zo net nog niet. Dan wordt het nog wat morgen. Maar in ieder geval tijdens Pit Report... daarover veel meer van onze collega Willem van Densten. Kwart over vier is dat uh, aan de beurt. Goed, uh, wat gaan we tweede uur doen? Na de volgende plaat gaan we bellen met Carina Veren. En dat heeft alles te maken met de kerstactie Hart voor Zandvoort. Want de kerstbomenactie Hart voor Zandvoort van de Rotary Club Zandvoort is verlengd tot 20 december. En wat dat allemaal behelst en wat dat allemaal inhoudt, dat vertelt Carina Veren na de volgende plaat. Goed, uh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, evenementenagenda's. Het wordt een wat magere evenementenagenda, maar natuurlijk gaan we daar wel even bij stilstaan. Want er zijn natuurlijk van allerlei nog activiteiten in en rond het museum die de vermelden waard zijn. Voor de rest hebben we nog wat Zandvoort nieuws in het kort, uh, in het tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zo, en wij kunnen weer een beetje tot rust gaan komen in uh, de studio. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio, tolweg 10a. Is zo dadelijk dus het uh, gesprek met uh, Carina over die uh, inzamelingsactie... georganiseerd door de Rotary en de Zandvoortse Courant. Fuck my hell disco-klassieker van Den Hartman. Je weet wel, die man van uh, Relight My Fire. En dit was een uh, andere bekende single van hem uit de jaren 80, I Can Dream About You. We nemen contact op met uh, Carina Veren. Uh, want uh, ja, zij organiseert uh, iets namens uh, de Rotary Club. En uh, de Zandvoorts Courant heeft alles te maken met de tijd rondom uh, kerst. En uh, ja, alles uh, wat je eventueel voor uh, andere mensen kan uh, betekenen. Goedemiddag Carina, welkom. Ja, goedemiddag. Bedankt dat jullie bellen. Hartstikke fijn. Spreekt voor zich. De kerstbomenactie is verlengd tot 20 december. We hadden vorige week ook al even de persberichten in de uitzending. Maar ja. kan jij de luisteraars... En, want je hebt het verlengd. Je bent deze week, vandaag heel erg druk geweest om kerstbomen rond te brengen. Kan je ons even, de luisteraars, informeren omtrent die kerstactie? Ja. Nou, ik ga het helemaal even uitleggen. Want uh, samen met uh, andere Rotary-leden hebben wij uh, de kerstbomenactie vorig jaar natuurlijk uh, geslaagd uh, afgerond. Uh, de mensen hebben prachtige kerstpakketten gekregen toen met een mooie financiële bijdrage. Uh, in samenwerking met Syntagata, Diaconie en het Sociaal Wijkteam. En we dachten, ja, hoe mooi is het dat we dit jaar uh, dat nog een keertje kunnen doen? Dus dat was natuurlijk wel vrij snel opgezet... om het weer in de krant te plaatsen, uh, met het, het verhaal erbij. Uh, we hebben het nu twee keer kunnen plaatsen in de krant. Daar zijn wij uh, de krant ook heel dankbaar voor. Um, maar voor degenen die het nog niet hebben gelezen... het is een kerstbomenactie. Um, vroeger kon je natuurlijk kaartjes in de boom hangen. Echt in het dorp zelf bijvoorbeeld. En dan kon je er iets voor betalen misschien. Maar nu hebben we het in de krant voor de tweede keer... En dan kun je bijvoorbeeld een, een ster of een bal of een slinger of natuurlijk de piek... Uh, kan je tegen een vergoeding uh, kan je laten plaatsen in de krant met een mooie tekst erbij, een mooie wens. En uh, de mensen die die wens lezen, die worden er blij van. Maar ondertussen gaat het geld helemaal linea recta naar het goede doel. En daarnaast hebben we iets nieuws opgezet... Uh, dat zijn dan concrete kerstboompjes van karton weliswaar, maar we hebben gisteren en vandaag uh, door het dorp gelopen en we hebben de ondernemers en de horecazaken aangesproken of zij het goed vinden dat wij die boompjes uh, op de tafels mogen zetten of op uh, um, bij de balie, bij de kassa en een heleboel doen daar mee en ik wil er een aantal echt noemen want ik ben er blij mee dat ze meewerken. Uh, de Bloemenzaken, Verda en Bluis, in de Halte en in Haltstraat en in Noord. Grand Café XL, Rabbel, Mio, Andrea, Nobletree, Lunchbreak. Uh, de kapper, mevrouw Feyma, het winkeltje, Zandvoortsmuseum, Optiek Zandvoort. En uh, ja, we zijn ontzettend blij en, uh, dat zij dus die boompjes neerzetten. Want mensen kunnen dus via een QR-code een bedrag uh, betalen. Zo gaat het vaak ook al met het collecteren langs de deuren. En dus je bent geheel vrij om bijvoorbeeld een euro te geven of iets meer. Ik heb inmiddels gehoord dat er al wat binnengekomen is. Dus er wordt al gebruik van gemaakt. En, uh, ja, en dit bedrag wat we hiermee binnenhalen komt ook gewoon bij het bedrag van de kerstbomenactie. Dus we hopen dat we dit jaar uh, weer een mooi bedrag uh, bij elkaar kunnen krijgen voor de alleenstaande, de ouderen... En de gezinnen die dit heel hard kunnen gebruiken. En dat is toch wel een hele mooie kerstgedachte. Dat wij dit als Zandvoorters voor Zandvoorters kunnen doen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat goede doel wat je eerst aangaf... dat zijn ja. ongeveer 200 gezinnen en alleenstaande in Zandvoort. Ja. ja. En dat, dat is, het, dat is het, het goede doel. Dat was het vorig dat jaar ook. En en dat het, was het vorig ja. jaar ook, ja. Uh, nog even in concreto. Uh, uh, als ik uh, boodschappen ga doen... kan ik dan in, in de, de winkels die meedoen... kan ik daar dan uh, geld doneren? Of hoe gaat het precies? Ja. Nou ja, je kan uh, dus via de krant... kan je het doen. Dus dan ga je naar... hartvoorzandvoort.gmail.com Of sorry, hartvoorzandvoort at En dan geef je door uh, wat je wil invullen. Een bal of een slinger of een ster. En dan maak je het geld over... ...naar de stichting Community Service Rotary Club Zandvoort. Uh, Giro-nummer staat in het krantje. Uh, en uh, ben je nou toevallig bij, ik noem maar iets, uh, Lunchbreak of uh, XL... Ja. ...dan zie je dus die boompjes staan. Of je gaat bij Andrea lekker pasta eten en je ziet hem staan. En je denkt, hé, hey, die ken ik. En dan hou je gewoon je telefoon er tegen. En dan verschijnt er meteen iets in beeld ja. uh, in je scherm... En dan kan je een bedrag invullen, bijvoorbeeld, ja maakt niet uit, vanaf 1 euro kan je al iets invullen. En dan wordt het direct gestort, zeg maar. Dus degene die, uh, um, de mensen van de ondernemers hoeven helemaal niks te doen, de mensen van de zaken. Uh, de mensen kunnen het gewoon zelf allemaal voor elkaar krijgen. Dus even, even, even vertalen. Ik kom met mijn mobiel bij, zie ik zo'n kerstboom staan. Ik hou mijn ja. QR-verkenner er ja, dus tegen. Een fotoscherm? Ja. Alsof je een foto maakt en dan ja. hou je dat er tegen en ja. dan verschijnt het meteen in beeld. Oké. Okay. Dat, is, dat, is, dat is een optie. Je kan ook via de, de Zandvoortse Courant, daar staat een bankrekeningnummer van de Stichting Community ja. Service Rotary Zandvoort. Ja. En dan de omschrijving Hart voor Zandvoort. Daar kan je dan... Uh, ook uh, op, op storten, maar dat staat op pagina 7 ja. van de Zandvoorts krant van deze week. En je uh, kan je aangeven natuurlijk wat je wens is. Ja. En, uh, en wat je, waar je het in wilt plaatsen. Dus ja. als jij zegt van uh, nou bijvoorbeeld uh, een kleine kerstbal kost 12,50. Nou, dan ga je natuurlijk een tekstje bedenken wat daar precies in past. Ja. Uh, maar wil je echt uh, 100 euro, wil je de piek? <laughs> ja. Ik geloof dat we vorig jaar hadden we drie pieken. Dat <laughs> nou, nou, 100 euro. Hartstikke de peak, goed. Ja. En een prachtige, prachtige tekst erbij. Uh, ja, wij zijn er gewoon heel blij mee dat we dit weer kunnen doen. En uh, Het is voor een korte periode, maar we maken wel heel veel mensen blij. Wat mooi dat we dat we met z'n allen gewoon in voor doen, hè? zo op deze manier. Goed, ja, echt, ja, echt geweldig om uh, dit, uh, dit te horen ook. En uh, mensen, nee, ja, die, leuk. Ja, mensen die dan uh, de, de, de piek willen sponsoren in de Zandvoort Securant... zijn in ieder geval uh, meer kwijt dan een uh, ouderwetse piek. Dat, uh, dat wel. Maar dan kan je er wel wat mee uh, natuurlijk. En dan steun je het goede doel uh, des te meer. En dan uh, wordt het goede doel uh, gesteund. En uh, wanneer gaan jullie nou uh, die, die, de mensen uh, daar uh, met die cadeaus uh, blij maken? Uh, dat willen we dan eigenlijk wel uh, zo, want 20 december stopt het dan. Dus dan willen we eigenlijk wel zo rond de kerstdagen het gaan overdragen. Maar dan moeten we eventjes nog afspreken met de mensen ja. van uh, de sint -Dioconie. Uh, Sintergaterdiokonie en het Sociaal Wijkteam, wanneer we terecht kunnen. Want vorig jaar was dat dan natuurlijk in de kerk. Daar waren ze druk bezig uh, met uh, het vullen van de kerstpakketten. En uh, toen hebben we ook daar de check uh, overgedragen. Dus iedereen kan de krant in de gaten houden. En dan uh, ziet u het bedrag. En dan uh, mag ik hopen dat je denkt: hé, hey, daar heb ik aan uh, bijgedragen. Geweldig. Maar uh, wat was de oorspronkelijke datum dat, dat uh, de actie zou lopen? Uh, 5, ik geloof 15 december, maar uh, we wilden nog een reminder uitdoen. Ja. En dan zou het eigenlijk net iets te kort dag zijn. Dus uh, we dachten, nou, we kunnen het nog wel een beetje verlengen. Ja. Daar hebben we wel tijd voor. Grandioos, geweldige actie, kerstactie, Hart voor Zandvoort. En ja. Heel erg bedankt nee. dat je hier de ja. tijd voor had en uh, dat wij dit namens de Rotary konden doen. Nou, twee, 200 gezinnen en alleenstaande in Zandvoort om hun een mooie kerst te bezorgen. Ja. Een mooie kerstgedachte kan ik me nauwelijks voorstellen. Nou, nou, fijn. Carina, hartstikke bedankt. Zijn we nog iets vergeten? Nee, nee. Ik uh, ben benieuwd... Uh... Ja. Nou, we kijken uit naar de volgende actie alweer natuurlijk. Hè? We zijn ook oh, erg benieuwd bedanken. als het, uh, de, de eindscore bekend is. En die zullen wij ongetwijfeld ja. ook in ons programma bekendmaken. Oh, hartstikke goed. Ja. Hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, nou, ik hoop de komende dagen tot 20 december dat, uh, dat uh, veel mensen dit bericht ook nog Zeker. nemen. En dan de moeite nemen om geld te storten. Ja. Uh, geweldig. Bedankt hoor. Jo, graag gedaan. En uh, jij ook hè. Doei doei. Dagen hoor je ook bij je eigen lokale radio CFM met holiday Inderdaad, de kerstsingel van Emma Heesters. Het is bijna half vier, we gaan hem doen. Ja, uiteraard vanwege corona, een beperkte evenementagenda, Albert Jan. Uh, ja, want veel, veel uh, activiteiten zijn opgeschoven, uh, dan wel uh, vervallen in verband met uh, de bekende reden. Maar het Zandvoortsmuseum blijft actief in die zin van die sluitend het het jaar namelijk af met een wintertentoonstelling. De expositie bestaat uit objecten van verschillende verzamelaars en kunstenaars en de meeste uit Zandvoort. Gedwongen door de alle regelingen en maatregelingen werd het vrijdag 26 november in alle rust geopend. Wel waren de meeste verzamelaars aanwezig bij de opening en ze vertelden enthousiast over hun passie zoals Kees Roos die samen met zijn vrouw rond de 350 kerststallen uit de hele wereld presenteert... van een heel klein, je moet ze maar net een loep bekijken... tot levensgroot in de tuin van het museum. Ik koop de stalletjes op Veilingen Markten. Ik ben er eigenlijk pas anderhalf jaar mee bezig. Dan hebben we nog Jelle Attema, die in het uh, pop-up Museum... in het Raadhuis een prachtige collectie geluidsdragers heeft uitgesteld... Was, uh, is uh, met een aantal uh, kindergrammofoons en muntautomaten. Ook staat er enkele bijzondere poppen, waaronder een sprekende pop... waarvan de verwachtingen ooit groot waren, maar die toch geen succes werd. Kunstenaar Sanne Toenbreker, normaal werkend met olieverf en acryl... heeft in de coronatijd een aparte kunstvorm bedacht... waarbij ze meerdere lagen stof aankleedt met onder andere bladgoud en glimmers. Dit resulteert in verrassende tafrelen, waaronder uh, een prachtige uil... Dan hebben we nog Steven Soeters, eigenaar van strandpaviljoen eh, Paal 69... heeft het afgelopen seizoen schilderijen van vader en zoon van Noord tentoongesteld in zijn paviljoen. Het zijn prachtige strand- en zeegezichten helemaal passend in deze omgeving. Voor de wintertentoonstelling heeft hij ze te beschikking gesteld aan het museum. En er is ook een flink eh, Zandvoortse bijdrage, waaronder werk van onze de cartoonist Hans van Pelt... Naast een groot aantal cartoons hangen er uh, van Van Pelt... ook verrassende schilderijen, onder andere van Café Bluis. Van de onlangs overleden Cornelis van Meurs is een groot aantal aquarellen te zien... ter beschikking gesteld door zijn weduwe. Het zijn prachtige sfeerbeelden van Zandvoort. Verder is, het bijzonder, uh, uh, is er een bijzondere presentatie van brokanten van de heer en mevrouw Bogaard. Het hele huis staat vol met spullen uit de periode 1900-1930... als mede zo'n 50 mariabeelden in het museum tonen zij doorleefde gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Al met al is het een warme mix van verzamelingen in deze tijd... dat er weinig te beleven valt. Is deze tentoonstelling echt een uitje om naar uit te kijken? Ga voor meer informatie naar www.zandvoortsmuseum voor de openingstijden. voor de openingstijden. Dan hebben we nog tot 9 januari volgend jaar de expositie Colorful China... Hedendaagse Chinese schilder- en beeldhouwkunst... ontmoeten keur aan Chinese kunstenaars... en beleven hun opmerkelijke kijk op de wereld van vandaag. Die uh, Colorful China-tentoonstelling uh, is te bezichtigen... in het HdMZ-museum in Zandvoort. En uh, voor meer informatie kijk op www.hdmz.nl... www.hdmz.nl... ook voor openingstijden en toegangstarieven. En tot slot nog even, ik had het al in het begin gezegd... net als in Zandvoort is er ver uit de meeste, gevallen, uh, de meeste gemeenten in Nederland... de traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari afgelast. Als alternatief nog steeds stelt UNOX net als vorig jaar... 10.000 blikken zeewater ter beschikking voor de zogenaamde thuisduik. En uh, u kunt nu uh, via uh, www.nieuwjaarsduik.nl... www.nieuwjaarsduik.nl gratis een pakket aanvragen. Hierin zit alles voor een perfecte thuisduik. Twee blikken zeewater, één blik soep en twee mutsen... om na de koude duik in de eigen tuin, badkuip of op het balkon weer op te warmen. Voor elk besteld pakket doneert Unox een blik ertersoep aan de voedselbank. Er zijn dit jaar 50.000 pakketten beschikbaar, dus wees er snel bij. De bedoeling is dat iedereen dan op 1 januari om 12 uur... exact weer net zo enthousiast gedoken wordt als vorig jaar thuis tijdens de inmiddels traditionele thuisduik. Dankjewel, Albert Dat was de evenementagenda. Inderdaad, vanwege corona... wat minder evenementen dan dat we gewend zijn. Maar toch nog wel het een en ander te doen. Helaas geen nieuwjaarsduik. Maar je kan thuis gaan duiken. Dan moet je alleen niet het verkeerde blik... gaan opwarmen. Want dan ben je in één keer zeewater aan het eten. Dat is ook niet echt de bedoeling. De actie van Unox op nieuwjaarsduik.nl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 They weken dus overleden Michael Nesmith, de zanger en uh, gitarist van de uh, Monkeys van deze band, die onder meer een hit hadden met uh, Daydream Believer. Hij had altijd dat uh, groene mutsje had op, dat gebreide mutsje zeg maar. Daar herkende je deze Michael Nesmith aan. Uh. Nou, zojuist dus uh, gedraaid en uh, zojuist gehad ook, de kwalificatie van de Formule 1. Nou, het leek wel een film, zo spannend was het. Straks daar veel meer over om kwart over vier met onze uh, eigen Willem van Denzen. Maar eerst uh, nog uh, wat andere onderwerpen en lekkere muziek uiteraard op de zaterdagmiddag. Waaronder des van Tantje Lager en net als in de film Ik Wil Het. Het was koud, het was dom.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 je kon klachten en bevrijden, zoveel, zo vaker, zo compleet. Je tanden mee op oké, en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je zat een bijna op, geweldig vond je mij? Je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je kwelde kwijlde, geilde, likte je. Ik wil het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 In de jaren tachtig was de nederpop enorm populair. is nou, tegenwoordig ook nog de Nederlandstalige muziek. Alleen dan noemen we het niet echt meer een nederpop... terwijl het uh, toch wel eigenlijk een beetje een nederpop is. Maar in ieder geval hoorde je uit de jaren tachtig... de single van Toontje Lager en net als in de film Ik Wil het. En uh, ja, misschien wil je ook wel een huisje met een tuintje in uh, Zandvoort. Kan dat nog gebeuren, Albert-Jan, of niet? Nou ja, uh, hoe heet het, uh, maakt uh, op de plek van de Menezië Rukert kon, waarschijnlijk zou plaats kunnen komen voor woningbouw. Het is wat prematuur. Maar de eigenaren William en uh, Willeke Rukert van Manege Rukert hebben aangegeven dat zij gezien hun leeftijd... hun manege aan de Heijmansstraat gaan verkopen. Er is alleen één probleem, de grootte is in erfpacht bij de gemeente. De manegehouders geven aan dat zij vanaf 1 januari 2022 zich alleen nog zullen richten op de... ...pensioenpensionstalling. Dat betekent dat alle manesieruiters al op zeer korte termijn... ...een andere manege moeten zoeken voor hun paardlessen. Omdat de erfpacht over een paar jaar afloopt... ...hebben de eigenaren van de manege reeds contact opgenomen... ...met verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Bluis... ...over eventuele verlenging of anders verkoop van de grond. De gemeente heeft in eerste instantie aangegeven... ...dat de locatie zeer geschikt is voor woningbouw... ...maar de wethouder geeft ook aan... Om zich in het probleem te willen verdiepen. Het zou ook op het toeristisch gebied een pre zijn om de sport in Zandvoort te behouden. De bekende slogan luidt: niet voor niets, Zandvoort is meer dan strand alleen. En dan sluit ik altijd met de historische woorden: wordt vervolgd. Zo is het maar net. Nou, ik zit even naar de tv te kijken, maar ken je dat, uh, dat, dat uh, overhemd wat hij aan heeft of niet? Uh, a a a A1 of zo? Ja, nee, dat is gewoon van de Grand Prix van dit jaar. Oh, okay. Uit, uh, uit Zandvoort. Alleen uh, dat, uh, dat, uh, dat overhemd, dat, uh, dat zag je bij uh, alle, alle collega's en in, uh, in teamleden van uh, Café 4 aan de Haltestraat okay. Die hadden dat uh, aan uh, tijdens uh, de Grand Prix. Wel grappig om dat uh, zo te zien uh, op tv op dit moment... Hier is Beyoncé, een lekkere gouden ouwe. Althans, zo oud is zo niet, maar. Voor ons voor Beyoncé begrip is het alweer een gouden ouwe. Hier is love on top. Honey, honey, I can see the stars <muchas> all the way from here. Can't you see the glow on the window pain? Ja, ik kwam erachter dat we na een aantal jaren geleden in Stanford op zaterdag. Uh, deze platen uh, veelvuldig draaiden, Albert-Jan. Dus ik denk, ja, leuk om hem weer eens uh, uit de kast te halen. Beyoncé en Love on Tap, hoor je? Ja. De dus zaterdagmiddag, heb je nog wat uh, te melden? Jazeker, we krijgen er een vishuis bij. Een vishuis? Jazeker. Dat is weer iets anders dan een, uh, een, uh, een uh, uh, ja, viskar of uh, viskraam. Want het stond namelijk al een tijd lang vast... dat de snackbar de zilvermeel aan de Vondellaan... hoek Tollenstraat, een andere bestemming zou krijgen. In plaats van een bloemenkiosk was uh, wat eerst het plan was... wordt het in 2022 een viszaak met de naam Zandvoort Vishuis. Deze informatie stond breed uitvermeld op de sociale media... maar nu nog uh, op zoek naar de eigenaar met een achternaam... die veelvuldig in het telefoonboek van Zandvoort vermeld staat... namelijk de naam Koper. Gelukkig is Zandvoort nog steeds een dorp en via behulpzame dorpsgenoten was het 06-nummer snel bekend. De naam van de nieuwe ondernemer is Kees Koperen, met Pierre als bijnaam. Kees blijkt al een jaar lang bezig om de snackbar aan te kopen en de bouwvergunning rond te krijgen. Nu kan eindelijk de vlag uit, want de kogel is nu officieel door de kerk. Kees Koperen is al van jongs af aan een groot liefhebber van alles wat met vis en de visserij te maken heeft.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 In de toekomst wil ik ook verse vis gaan verkopen... maar daar zijn weer andere regels voor waar we aan moeten voldoen. Daar moeten we eerst andere maatregelen voor genomen worden. Verder wil Kees leuke en gezellige oesters- en gamba-activiteiten organiseren... en eventueel ook makrelen gaan roken. Ook het terras komt terug, want op deze plek gaat de zon pas laat onder. Kees Koper uh, ziet het wel uh, zitten en hij kan niet wachten op de opening. En die staat namelijk gepland op 1 april. En nee, dat is geen echte grap. Echt, op 1 april staat de opening van Zandvoorts Vishuis gepland. Kees, van harte gefeliciteerd. En ik ken Kees uh, inderdaad, die is al heel lang uh, met de uh, met, uh, vis uh, bezig. En altijd uh, heel erg enthousiast, dus uh, dat gaat zeker uh, goed komen met uh, Kees op de plek van uh, de Zilvermeel. Ja, die, uh, dat bloemenhuis wat er uh, zou gaan komen, dat uh, was uh, jaren bezig met verbouwen. En dan dus zag je dat er weer één plank uh, dichtgetimmerd was, en uh, dan lag er weer een uh, tijdje stil. Dus ik ben op zich wel blij dat er, dat er nu echt wat met die mooie plek gaat gebeuren. Voorheen de zilvermeel en dus de bloemenkiosk slaan we even over. En we gaan over op... Het Vishuis. Het Vishuis. Nou, heel mooi. En goed ook voor Zandvoort en alle mensen die daar in de buurt wonen. En met name genieten natuurlijk van dat mooie terras wat Kees daar gaat aanleggen. Rondom de visstal. Vanaf 1 april is echt waar. We need an app. disco klassieker van uh, inderdaad First Choice en Dr. Love. We gaan alweer op naar het nieuws en weer, uh, van 4 uur. Maar uh, je hebt nog uh, één berichtje voor ons, uh, Albert-Jan. Ja, want uh, de, de kerstactie van de Rotary uh, die hebben we net uitgebreid toegelicht. Die is uh, verlengd tot uh, 20 december. En we hadden natuurlijk de afgelopen maanden de grote clubactie. Vier clubs uit Zandvoort hebben de afgelopen maanden meegedaan aan de grote clubactie. De leden van Sporting, OSS, de Zandvoortse hockeyclub, de Dance Academy en SV Zandvoort hebben zich ingezet voor lotenverkoop met een gezamenlijk resultaat van ruim 6.000 euro. U hoort het goed, ruim 6.000 euro. 80% van de totale opbrengst gaat direct naar de verenigingen. Het overige bedrag is voor het prijzengeld dat met de loten kon worden gewonnen. Veel leden gaan nog gewoon langs de deuren. Dat blijft een belangrijke manier van het werven. Maar veel tieners sturen tegenwoordig liever een WhatsApp-bericht... naar familie en vrienden of... ...posten hun verkooplink op de social media. En dat die manier van uh, mensen betrekken bij de grote clubactie... ...dat heeft zeker bijgedragen aan de hogere opbrengst... ...van dit jaar, van ruim 6.000 euro... ...want dat was nog nooit bereikt. En wij zeggen tot zometeen. Zet radio onder de kerstboom. En zet hem op VFM. faces